Een zaal vol SP'ers vandaag in het Chassé-theater in Breda. Voor het congres van hun partij. De SP barst van het zelfvertrouwen... en kijkt vol goede moed uit naar de Tweede Kamerverkiezingen in september. Want in de peilingen staat de SP er goed voor. Verslaggever Hans Andringa in Breda. Hans, hoe merkt je dat optimisme onder de leden? Nou, bijna iedereen heeft het erover. Uh, in tegenstelling tot misschien in 2006 of 2010 is de SP er nu helemaal klaar voor. Uh, dat merken de leden als ze in hun steentjes, en kraampjes in het land staan, wat de geluiden zijn van de mensen in Nederland. Hier heerst heel sterk het gevoel dat Nederland nu klaar is voor een verandering, dat er afscheid wordt genomen van het rechtse beleid dat we de afgelopen jaren hebben gehad. En nogmaals, dat Nederland klaar is voor de SP. En de partij zegt ook: wij zijn er. Zelf ook klaar voor. En uh, waar ging het vandaag over daar op dat congres? Nou, voor zo'n verkiezing moet je een aantal zaken goed, uh, goed regelen. Ten eerste werd hier gesproken over uh, de beginselen van de partij. Dus uh, ja, de basis, de grondvesten van de partij. Moeten die gemoderniseerd worden of kan het er allemaal nog mee door? Nou, de conclusie was dat het allemaal nog uh, prima in orde is. Dus daar is uh, heel weinig aan veranderd door het congres. Er was een vraag uh, van een van de leden die zei van... als we nu weer in de situatie komen dat een partij zou moeten gedogen... is de, de SP eventueel te vinden voor een gedoogconstructie van een nieuw kabinet? Het voorstel van dat lid was om te zeggen om dat niet te doen. En hier bleek toch al dat de SP ook een stuk realistischer is geworden. Want het antwoord was... nee, wij gaan zo'n gedoogconstructie niet vooraf uh, verbieden of nee tegenzeggen. Want je weet nooit hoe de uitslag van de verkiezing is. En misschien blijkt straks, net als in 2010... dat juist zoiets nodig is. Ja. En Een ander punt waar het over ging... dat is de zogenaamde afdrachtregeling. De mensen die geld verdienen voor hun politieke werk... die dragen dat geld in principe af aan de partij. En je krijgt er een vergoeding weer voor terug. En die vergoeding is lager vaak dan wat je inlevert. Zo verdient de partij geld. Maar met de nodige regelmaat... zijn er mensen die daar problemen bij hebben... En nu kwam dus ook de vraag, moeten wij hiermee doorgaan of niet? Nou, de partij vindt hier in meerderheid dat die regeling gewoon moet blijven staan. En dat werd ook verwoord door de partijsecretaris Hans van Heiningen. Het is elke keer vervelend als je in de krant zo'n klote berichtje ziet staan. Maar het idee dat er in onze partij echt een groot probleem zou zijn, apenkool. Ja. Nou, gezien de reacties uit de zaal blijkt dan wel dat die apenkool... die kwalificatie gedeeld wordt door de leden hier in Breda. Dan nou, hoor ik applaus. Dat was waarschijnlijk ook voor Emiel Roemer... want hij is officieel kandidaat lijsttrekker, hè? Ja, is het geworden. Er was geen uh, tegenkandidaat. En uh, ja, dus het was een beetje opgelegde pandoer voor uh, Roemer. Er werd met veel applaus op het podium gehaald. Roemer hield een wat uh, bekende speech met bekende onderwerpen. Bijvoorbeeld het belang van de publieke sector dat de SP een groot tegenstander van is dat uh, de zorg dat daar marktwerking komt, dat uh, bedrijven steeds meer bestuurd worden uh, vanuit de directiekamers en vanuit de raden uh, van commissarissen en dat de mensen die in die bedrijven werken steeds minder te vertellen hebben dat het allemaal om het grote geld gaat en dat dat vaak ten koste gaat van uh, de publieke taken van de overheid.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 Niet tegen elke prijs, want de SP ziet ook... als je mee wil doen met de andere partijen... dan moet je uh, compromissen gaan sluiten. En de SP wil nu al laten zien dat ze daartoe bereid is. Nou was er ook nog een vervelend incident met Jan Marijnissen. Hè? Wat gebeurde er precies? Jan die werd uh, tijdens de lunch vanmiddag werd die, uh, onwel. Mm -hmm. Er is toen meteen een arts bijgehaald. En die zei van laten we voor de zekerheid naar het ziekenhuis gaan. Dus even na half één verscheen er hier aan de zijkant van het Chassé Theater een ambulance. En zonder dat de mensen het in de gaten hadden. Stapte Jan Marijnissen met zijn vrouw en zijn kinderen in die auto. En zijn ze hier in Breda waarschijnlijk naar het ziekenhuis gegaan. Tot dusver zijn er nog geen berichten naar buiten gekomen. Althans, die hebben mij niet bereikt. Maar het laatste dat hier bekend is, is dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar ja, dat zal de toekomst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 De ene buitenlandse hulpverlener komt uit groot-Brittannië, de andere uit Kenia. De Britse premier Cameron gaf opdracht tot de actie en hij is blij met de goede afloop. I'm delighted that dat rescue attempt has been successful. All four hostages are now safely back at the British embassy in Kabul. None of our soldiers was injured. A number of Taliban and hostage takers have been killed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 Morgen volgt een vlootschouw op de Theems... en maandag wordt een popconcert gehouden voor de Queen. En is er verkeersinformatie? Bij de AWB zit Johnson Hoka. Op de A1 richting Amsterdam staat 2 kilometer bij de Afrit Buntschoten. De A16 naar Rotterdam staat ook 2 kilometer bij knopend Ridderkerk. Want daar is door werkzaamheden de hoofdrijbaan het hele weekend afgesloten richting Rotterdam. Alleen de parallelrijbaan is daar open. Op de A28 naar Utrecht, 2 kilometer voor knopend Hoevenlaken. Verderop staat 4 kilometer bij Soesterberg. Want ook daar is door werkzaamheden de weg het hele weekend dicht. Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws? Op het SP-congres in Breda is Emile Roemer officieel aangewezen als lijsttrekker. Kofi Annan, de gezant voor Syrië, waarschuwt voor een burgeroorlog in Syrië. En in Afghanistan hebben NAVO-militairen vier hulpverleners gered die anderhalve week geleden werden ontvoerd. En dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender het vervolg van Langs de Lijn.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 Langs de lijn bij het Sportforum, zoals u dat gewend bent op de zaterdagmiddag. Uh, gasten vanmiddag Tom Boots, Koen Greven, NRC en Jack Boogsta, tenniscoach. Ja, waar, waar gaan we het over hebben? Wat is er aan de hand met het Italiaanse voetbal? De oranje tranen van de handbalsers komen nog even te sprake. En hoe wordt er aangekeken tegen het vertrek van John van der Bron bij Vitesse? Roland Garros natuurlijk. En gaat er nog een team naar de spelen? Een beach team, om precies te zijn. Floris van Horen bij de EK in Scheveningen. Dat uh, team, gaat er sowieso. Dat zijn natuurlijk Rijnder, uh, nummerdoor en Richard Schuil. Nog een team, ook, zei ik, Floris. Uh, ik denk nog een team, nog een erbij. Nog een team. Ja, nou, dat, dat wordt hier in ieder geval niet beslist. Dat is uh, één ding wat zeker is. Maar Emil Boersma en uh, Daan Spijker... dat zijn dan uh, de kandidaten bij de mannen voor uh, die tweede plek. Die moeten bij de top 16 eindigen. Want de nominatie hebben ze uh, vorige maand binnengehaald... in, uh, in het Verre Oosten, in uh, Beijing en in Shanghai... Dus uh, wat ze nu moeten doen is, bij de eerste sessie eindigen, Ze staan 19e. Maar ze zetten een goede stap vandaag. Want ze winnen uh, van Rijn, de nummer door Riesse Scheld de kwartfinale. En dan bereiken daarmee als enige Nederlands koppel uh, de kwartfinale. Dat is een beetje jammer wat waren... Vier of de halve finales. Er waren vier Nederlandse koppels, daar gaan we dus maar één van door. Maar uh, wel overtuigend. 2-0 winnen ze dus van uh, het Nederlands duo, dat al zeker is. Maar ook een Nederlands duo, gaan nummer door, dat uh, vijf keer op een rij op het podium stond bij het Europese kampioenschap. Dus aan de ene kant is er uh, het verlies van hun, maar is het dan ook weer de winst van uh, Boersma. Die zetten dus, wat ik al zeg, een goede stap. Kunnen straks uh, verder gaan als ze hun Noorse duo uh, verslaan uh, in de halve finales bereikt ze de finale. Want bij winst hier uh, op dit EK, nou dan uh, is het wel heel, heel dichtbij Londen. Misschien zelfs wel al zeker, want ja. dan uh, zetten ze een goede stap uh, op die wereldranglijst. Bij de vrouwen ligt dat toch wat anders, hoor. Want dan is Madeleine Metling samen met Sophie van Gestel het uh, team wat dan aansluiting zou moeten vinden bij Van uh, Keijzer en Marleen van Iersel. De laatstgenoemde genoemde duo heeft de halve finales bereikt. Metteling en Van Gestel niet. Die waren opnieuw niet opgewassen tegen hun uh, Tsjechische tegenstanders. Weer ging het in uh, 2-1 wat betreft sets. En met name de derde set, uh, ja, daar ging het heel, heel close. Ze hadden zelfs een matchpoint. Maar ze komen dan nog net iets kort. ze zijn net iets te jong. Zij moeten, de kans uh, hebben ze nog via de Continental Cup. Ze kunnen ook nog een nominatie binnenhalen via vijfde plaats op een Grand Slam toernooi. Maar ik denk dat dat te hoog gegrepen is. Zij moeten zich echt richten op die Continental Club, Cup. Maar voor hun zal het, ja, het zal het wel heel moeilijk worden. Hè? Ja, duidelijk. Dankjewel, Floors van Horen. Vanuit een zo te horen winderig Scheveningen. Dan weer even naar Parijs. Laurent, Roland Garros, Mark Brasser. Ja, nog even eerst, Robert, ja, voordat uh, Koen en ik zometeen ruzie krijgen met de collega Robert Michet. Ook de tafeltennisvrouwen zijn natuurlijk als team plaatst voor de Olympische Spelen. Die worden steeds uh, nooit genoemd, dus uh, bij deze. Ja, Roland Garros, uh, Maria Sharapova nog steeds op het centrakoord. 6-2-4 1 voor tegen de Chinese Peng, dat schiet aardig op. Indrukwekkende cijfers van uh, Sharapova, als we het toch over indrukwekkende cijfers hebben. David Ferrer speelde vandaag de allereerste partij op uh, Lenglen. Om 11 uur begon hij tegen Mikael Yushni, dat was de speler waar uh, Robin Hazen van verloren in de vorige ronde. 0-2 en 2, 6-0, 6-2 en 6-2 in het voordeel van David Ferrer. Mag het verschil met de subtop voor Hazen nog groot zijn? Laten we het niet gaan hebben over het verschil met de wereldtop. Ja. Dat ziet er zo. Man misschien een beetje scorebordjournalistiek is. Dat verschil is wel, uh, wel heel erg groot. Ja, Rus uh, natuurlijk. Hè. Daar is het, uh, het wachten op toch voor uh, wat onze Nederlanders betreft. Uh, er staat een mannenpartij op de baan. Die is inmiddels begonnen. Maar hoe laat Rus gaat beginnen, uh, we weten het niet. Nee, waarom zou jij ruzie moeten krijgen met Mark... Uh... Dat ging ook een collega Robert Michet. <totstuk> die weer een relatie heeft met... Uh... Met een tafeltennisdame die uh, inderdaad met een team uit gaat komen op de Olympische Spelen. Goed zo. <totstuk> <Ja>. <totstuk> Bij deze is het, uh, is het opgelost. Um, vijf tennissers gingen er naar Parijs. Mark Brasser blijft erbij om mee te praten over de tennis. Krajček, Bertens en Seisling speelden een partij. Hazen stranden in de tweede ronde. En Rus komt straks dus nog in actie tegen die Duitse Gerges. De nummer 25 van de plaatsingslijst. Gerges zal de ongeplaatste Rus niet onderschatten. Arantxa steht nicht umsonst dritte Runde, hat hier letztes Jahr eine, eine Kim geschlagen. Da weiß man, was kommt. Die kann spielen auf sein. Ich glaube, sie hat sogar Jugend hier gewonnen. Mal. Das ist eine gefährliche Spielerin. und ähm, Ich muss versuchen, halt genauso aggressiv zu sein und ja, mein Spiel aufzuziehen. Und dann ähm, hoffe ich, dass es natürlich positiv ausgeht. Sie hat eine sehr gute Service und äh, ja, ist einfach eine gute Spielstelle. Ja, ich einfach mein eigenes Spiel zu spielen. Ja, gewoon proberen agressief te spelen en haar onder druk te kunnen zetten. Ja, Kurgis die memoreerde nog even aan het feit dat ze vorig jaar Kim Kleisers heeft verslagen. Dat het een uh, gevaarlijke tegenstander is en dat ze agressief zal moeten zijn om uh, rust te kunnen verslaan. Um, even leg ik iets voor aan uh, Jack Borstra ten aanzien van die Olympische Spelen. Uh, wat wij ons op de redactie bedachten, ze staat nu 88ste op de wereldranglijst. Je moet in de top 64 staan van een geschoonde lijst. Er mogen dus maar drie speelsels per land instaan. Hoe reëel is het om te denken dat ze van 88 binnen die 64 kan komen? Nou, ik weet niet precies uh, of, of zij... Uh, dat heb jij bekeken, dat zij 64ste staat dan? Nee, ja. ze staat 88ste nu, maar ze ja, moet op, binnen een de, lijst. op een geschone lijst gaan. Daar dan, laten we zeggen, de gok 10 of 15 vanaf. Uh, dan kom je dus uit op 73. En dan moet ze nog maar een paar plekken winnen... Uh, om binnen die 64 te komen ja. en dan naar de Olympische Spelen te kunnen. Ja, dat klopt. Dat klopt, maar. dat zeg je goed. Ja. En dat kan. Ik bedoel, dit is ook een wedstrijd uh, die, die ze gewoon, of gewoon, die ze kan winnen. Maar hoe reëel is het om uh, bij zo'n toernooi... Want vorig jaar, Mark Brasser, correct me if I'm wrong. Dead dat weet ronde. jij ook wel. Heeft ze ook derde ronde uh, gehaald? Ja. Ja, dus, ja, dus als, als, ze, als ze nu uh, wint, als komt. ze verliest inderdaad, dan, dan de winst ze geen punten. En dan is het hopen natuurlijk dat de punten verliezen. Zodat die gaan zakken inderdaad. Dus ten aanzien ja. van die spelers is die ah, volgende ronde. Dit is een heel belangrijk potje in die, in die zin. Ik, denk, ik weet niet, precies hoe het zal denk ik ja, hierna niet meer gaan gebeuren. Dus dat zal zichzelf ook weer dus dit, dit, dit is een wedstrijd die uh, waarschijnlijk voor de Olympische Spelen... best erop of eronder zou kunnen zijn. Maar Krajcik, die hoopte nog op een wild card. Dus dat kan zij, geloof ik, ook nog maar op. Maar die open. staat lager, die staat 70 of zo. Hè? Ja, maar dus... die hoopt op een wild kaart. Ja, zit dat er niet ja, in, een houden, wild card? Ja. Mark Brasser zit dat erin, weet jij dat? Nou, ik, ik, ik zou uh, niet één reden kunnen verzinnen... waarom Mischa Krijtsek een wildcard zou moeten uh, krijgen. Behalve dan dat het heel zielig is voor haar... dat ze uh, geblesseerd is geraakt... en dat ze vier jaar geleden de Spelen... ook uh, toen had ze zich wel gekwalificeerd... en toen kon ze door een blessure uh, kon ze niet uh, meedoen. Dat is eigenlijk de enige reden dat het uh, uh, ja, zielig is voor haar... om haar een wildcard te geven. Maar ik zie niet in wat het internationale tennis... Uh, dan wel het, het Olympische tennistoernooi... dan wel het Nederlandse tennis... het uh, Nederlandse tennis schiet natuurlijk wel. Iets mee, want dan hebben we ook een vrouw op de Olympische Spelen. Nou, maar... waar de speler het Olympisch comité iets mee opschiet, wellicht. Is dat er ja, een. De, eh, ja, ja, nee, pre precies. Maar ik bedoel, kijk, als je als de, de stelregel van de chef de mission is, volgens mij, we gaan daar niet met toeristen heen. Ja, Michel heeft met de 71ste plaats op de wereldranglijst niet zo heel veel te zoeken uh, op een Olympisch tennis toernooi. Ja, Tenminste, als je daarheen gaat om een medaille te winnen, dan, dan, dan heeft ze daar niet zo heel veel te zoeken. Dus, dus ja, waarom meen... zou je een, een wildcard geven? Je krijgt nu toch ruzie met Groen, ben ik bang. <laughs> nou ja, dat wordt altijd gezegd. <laughs> als ik maar geen ruzie krijg <laughs> het is anders dan atletiek of uh, andere sporten. Ik kan me herinneren dat uh, Chileen Nicolas Massou een gouden medaille won. Die stond honderdst op de wereldranglijst. Had volgens de normen van, van ons Olympisch Comité niet eens gemogen. En in het dubbel ook, hè? En in het dubbel ook een gouden medaille ja, met ook de een, een, Ook een Nederlands, toch? Ik weet niet meer. Nou, uh, de... kijk alleen maar naar uh, Oremans Bogert. Die hebben een zilveren medaille ja, gewonnen. Met shipping, met twee, uh, ja. uh, dat waren ook geen, uh, op papier geen uh, medaille kanshebbers. Nee. Nee. Uh, dus tennis zit uh, het... uh, anders in elkaar dan uh, ja. wat, wat Koen zegt. helemaal heleboel andere. Ja, maar goed, dus dus daar da, da, da, moet, moet ik Mark even verdedigen. Daar gaat het niet om, Wat Mark zegt, wat zou de reden moeten zijn om haar te sturen? Om haar die Wildkaart te geven? Ja, om haar de ja, woudkaart te dat geven. Ik, dat, is dat is een, een, hele, wat Mark dat net is bedoelde. een hele goede, uh, relevante vraag inderdaad. Het, he. Ja, dus wat zou dan de reden kunnen zijn om Rus een Wildkaart te geven, bijvoorbeeld? Nou ja, Als een 67 e staat? Ik zou misschien? zeggen, dat zoveel mogelijk topsporters uh, die je land kunnen vertegenwoordigen naar de Spelen. En dit zijn ah, geen ja, trist, maar Dat is Zo redeneert Maurits Hendricks en NOC redeneert natuurlijk niet zo. Nee, dat dat klopt. Nou, je wel, als er een dame naartoe gaat, kan je ook gelijk met Robin Haas hebben we een gemengd dubbel. Ja, dat is ook eh, dus, u voor het eerst. Ja, maar... voor het eerst. Dus je, de, ja, wat dat maar... betreft heb je wel meer deelname. Doen. Ja, maar dat kan absoluut niet. Er zijn al zoveel afgewezen. Weer een team, ja. Een mix dubbel, Haas, een kan zo een medaille pakken. Die marathonloopsters, er zijn al zoveel afgewezen. Daar kan je hier nu geen uitzondering mij. van maken. Dat zeg je, Mark? Een schoon springer, volgens mij. Ja, ja. ja. Ah. Uh, maar goed, maar de, de, de line eigenlijk van mijn vraag was... Is of die kans er überhaupt in zit. Hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Nou, die kans is er dus aanwezig. Dat hangt dus ook van deze wedstrijd af... die Arangsta vanmiddag gaat spelen ja, of vanavond. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk uh, uh, uh, nogmaals dat, dat, dat uh, uh, wat Ton net zei... er zijn zoveel twijfelgevallen binnen de Nederlandse sport op dit moment... dat als je voor uh, Rus misschien een uitzondering zou gaan maken... of je zou voor Krajcik een uitzondering gaan maken... Ja, dat, dat je dan een, uh, je een hoop trammeland op de hals haalt als NOC en Ja, Er werd ook gezegd dat uh, Richard Krajcik misschien met zijn invloed... nog wel een rol zou kunnen spelen. Ja ja dat ja. zou kunnen ja dat kan ja. ook ik ja, dus wel, ergens wel is. iemand uh, naar wie geluisterd wordt ja, Zal die met ja wat zei een even een okay. limpie spelen ook heeft hij ook nooit aan mij gedaan volgens mij nee. ja, dus die invloed hier <laughs> is er niet bedoel je te zeggen koen Nee, ja, dat lijkt me toch een beetje raar. Maar er is nog wel iets anders wat meespeelt. Nederland heeft dus zijn eigen normen. En die zijn strenger dan de internationale normen. En in het verleden heeft de Internationale Tennisfederatie dat nooit geaccepteerd. Dit kan weer tot ja. een probleem gaan. We hebben het uh, gehad, hè? Dit. dit kan tot een boycott leiden uiteindelijk van het hele tennistoernooi. Ja, dit hebben we al vaker meegemaakt dat spelers zich voor de ATP-ranglijst uh, kwalificeren. Dus voor de IOC-normen zich kwalificeren, maar voor NOC-normen niet. En uh, dit probleem hebben we met sluiten gehad. Je hebt daar toen uh, nog een proces over ja, maar aan het me goed kan herinneren. Oh, was dat niet? van Lotte, nou weet ik het niet meer? Nee, dat weet ik niet. Maar je Twee je... keer vier jaar geleden. Acht jaar geleden geloof ik. Nee, het dus het werd... De sluiter had zich voor uh, IOC-normen gekwalificeerd. Want het, het komt namelijk. In het verleden was tennis nooit echt een Olympisch iets wat serieus werd genomen. Sinds uh, een paar jaar geleden hebben ze toen afgesproken, oké, okay, we zien dit als tennistoernooi, ook met punten voor de wereldranglijst en prijzengeld. Maar dan willen wij wel dat al onze spelers zich volgens onze norm kwalificeren. Alleen NRC, NSF heeft zich daar nooit aan gehouden als, als een van de weinige landen. En het kan nog steeds tot een boycott leiden. Nou, maar dat het is toch bij wel meer zo, toch? Het is toch niet alleen bij tennis zo dat nee. de Nederlandse eisen veel zwaarder zijn ja, dan internationale nou, dat is zo, eisen. Het NRC en ja. het NSF doet zwaardere eisen dan het IOC. En daar ben ik het volkomen mee eens, Koen. Ja, maar de, uh, de ITF heeft met de IOC afgesproken dat dat niet mag. Oké. Okay. Daar ligt net het probleem. Oké, okay, als het niet mag. Nou, waarom stap je niet naar de rechter dan? Dat is ook gebeurd. Okay. En Belgische spelers hebben dat gedaan. De Duitse bond heeft een keer een speler laten gaan op het laatste moment. Nou, dus dit kan nog een interessant staatje krijgen. Zeker. Ja. Goed, uh, ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Wat vinden jullie van, uh, uh, van Rus, uh, die nu voor Nederlandse begrippen toch uh, redelijk ver uh, komt? kijk even naar check. Nou ja, vorig jaar hetzelfde gedaan. Hè? Dus het meisje voelt zich uh, kennelijk ook prettig daarin uh, op, op, uh, op Roland de Ross, dat één. En ze, heeft, uh, ja, ze maakt ook goed gebruik van haar, nou ja, laat we zeggen, behoorlijk goede loting ook. Nee, ze speelt in de tweede ronde tegen Razzano. Uh, dus goede overwinning, maar die wint in de eerste ronde van, uh, van Williams, van Serena Williams. Dus dat, uh, dat pakt goed uit. Maar vervolgens wint ze wel die wedstrijd, dus ze maakt daar ook goed gebruik van. Nou, en ook deze wedstrijd hè, tegen Gurges staat 25e geplaatst. Dus dat is ook voor een derde ronde, voor haar, een, een, een gunstige loting. Dus, uh, maar ja, dan nog moet je er wel gebruik van maken. Weet je, dat, uh, dat, dat, is, dat is ook een kwaliteit. Ja. Vorig jaar viel ze wel erg ver terug, vond ik. Toen ze nou, van Krijsters. Ja. Toen verlos ja. echt kansloos ja. van Kierre Lenko. Ja. Wat? Maar ja, weet je, dat is toch wel denk ik, weer iets ander verhaal. Want het was volledig onverwachts dat ze van kleinsjes won. Ja. En, en dan, dat kan me wel voorstellen met zo'n meisje dat er dan wel wat gebeurt. Hè. Ook uh, mentaal gezien dat je dan een soort van zoveel over je heen krijgt... dat je, dat je een soort scherpte uh, verliest en kwijtraakt. En daardoor zo snel die volgende wedstrijd verliest. is niet goed te praten, maar daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. En dat, dit is wel een ander verhaal. Ja, Mark Brasser, denk je dat Rus verder is dan vorig jaar? Dat, dat denk ik wel, ja. Ik vind het sowieso al een hele overwinning inderdaad... dat ze met in de achterhoofd... ik heb hier vorig jaar de derde ronde gehaald. En misschien ook wel, dat weet ik dan niet... misschien zelfs wel die Olympische Spelen misschien nog in de achterhoofd... gewoon in ieder geval presteert wat ze vorig jaar gepresteerd heeft. En ik heb in die vorige ronde tegen Razzano... Vond ik, ja, vind, vind ik Rus wel, wel gegroeid. Ik, ik vond de spel altijd een beetje eendimensionaal. Harde klappen vanaf, vanaf de baseline. En als, dat, en als dat niet lukte, ja, eigenlijk niet het, het vermogen... Om, om te schakelen naar een ander spel. Maar wat ze tegen Razzano deed, zeker in die, in die tiebreak van die tweede set... ze ging op een gegeven moment variëren. Ze zag dat Razzano moe werd. Ze ging zware topspinballen spelen. Ze ging dus af van dat, van dat vertrouwde, uh, uh, harde spelletje zeg maar, vanaf de baseline van er. En, en, en dat vond ik wel heel slim uh, van er. En had ik zoiets van, hé, hey, je, ben, je bent weer een, een, een stapje verder. Je bent, het, ja, het begint nou niet ergens op te lijken, dat klinkt niet vriendelijk. Maar inderdaad, wat ik zeg, weer een, weer een stapje verder. Weer, weer iets gegroeid, inderdaad. Ja, Jerk, daar kan jij hem vinden? Nou ja, zeker. Het is natuurlijk een jong meisje. Dus dat, uh, ik denk ook dat heel veel met ervaring te maken heeft. En uh, hoe meer wedstrijd je op dat niveau speelt, op een gegeven moment ga je daar ook meer in dat hele circuit gewoon beter voelen. Dus ik vind het ook uh, logisch dat ze vooruit gaat. Het zou niet goed zijn als ze in dit stadium in haar carrière niet vooruit gaat. Dus. Uh... Ja, ik ga er ook vanuit dat zij continu een stijgende lijn gaat, uh, gaat, gaat doormaken Zie je dat ook terug? Dat is, dat is eigenlijk het idee. Zie je dat ze nu volwassenen... Nee, nou, ik, denk, ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat ze, Kijk, het is niet iemand die ineens reuze sprongen gaat maken... en ineens bij de top 20 van de wereld staat. Dat, dat, Zo'n speelster is het niet. Maar ik denk wel dat zij gestaag steeds beter wordt. En dat kan ze echt nog een aantal jaren, jaren volhouden. Maar qua persoonlijkheid moet ze ook nog wat groeien, vind ik. Want ik vind haar wel erg ja. leuk altijd. Ja, klopt. Dat ben ik met je eens. Introvert. Maar ook, ook dit soort dingen kunnen daar wel aan meewerken. Kunnen dat wel stimuleren. Ja. Kiki Bertens. Uh, dus voor haar natuurlijk even wennen, die, die, die enorme entourage van zo'n zo Grand Slam. Mark, als jij er hebt gezien, hoe, hoe, wat voor indruk heeft ze dan op jou gemaakt? Een uh, hele uh, nuchtere indruk. En, en, en als we het nou hebben over persoonlijkheid en Aranska Rus... dan dat, dat vind ik dan al een winstpunt bij die Kiki Bettens. voor wie dit toch allemaal uh, redelijk nieuw is. En ook de media-aandacht redelijk nieuw is. Maar zoals zij met een heel reëel verhaal... en na die uitschakeling in de, in de eerste ronde... Um, um, collega Marcelle Mesker uh, te woord stond... toen dacht ik, nou daar zit in ieder geval een goede kop op. Uh, ik zag er een paar keer met de rekken gooien. Uh, nou, dat werd hier net, uh, in Frankrijk wordt dat dan al niet echt uh, op prijs gesteld. Maar goed, ik hou wel van een beetje temperament, dus dat vind ik ook nog wel goed om te zien. En qua slagen en, en in oogschouw genomen dat het er ja dat het eerste grand slam is, dat zij dat kwalificatietoernooi kwam en dat ze het uh, ja bijna door de eerste ronde heen kwam, vind ik het uh, vind ik het een aanwinst. Ja, Koen ook. Nee, het, het is natuurlijk de verrassing van het jaar. Ze won een uh, WTA-toernooi in VES. Uh, voor het grote publiek was ze eigenlijk volkomen onbekend. De kennis hadden haar wel een paar jaar al zien aankomen. Maar ze heeft echt grote sprongen gemaakt dit jaar. Ja. Ja, en dat zie je dus, uh, dus nu terug. Daar gaan we nog van horen, Ja, nou, Ik denk het wel. Weet je, wat ik ook wel mooi vind... is dat het niet de meisje is die bij de jeugd altijd uit uh, heeft geblonken. Weet je, dat vind ik wel wat mooi. Dus toch een meisje die gewoon door blijft hard, hard blijft doorwerken. Uh, lange termijn denkt... En uh, ja, dingen gaan er nu gewoon uitkomen. En dat, dat, dat vind ik wel mooi. Ik, als ik haar ook zie spelen, daar staat wel iemand die echt... daar staat echt iemand, die wil, die wil winnen. Dus ja. ze is gewoon wel een, een, een goede sportmeid, vind ik het. Misschien is dat inderdaad ook wel haar kracht. Want meestal gaan jonge sporters van overwinning naar overwinning... en halen ze daar hun kracht Zeker. uit. En dat heeft zij dus niet gedaan, maak ik uit jouw woorden op. Nee, ze is, niet, uh, ze is wel goed geweest, maar geen, niet, geen Nederlandse jeugdkampioen en dat soort zaken. Dus uh, in die zin is het, uh, is het juist hartstikke mooi dat zij, dat zij juist weer een voorbeeld is... van iemand die ook de lange adem, gewoon knetteruit door blijft werken... Ja. en dan, dan komen dingen er gewoon uit. Ja, ton, waar ja. ben je stil? Ja, ik zit even... Kijk, zij zijn de kenners, dus uh, werken nu we niet tussen. Maar Kiki Bertens, hoe oud is zij eigenlijk? Twintig of zo, denk ja, ik. Ja, twintig jaar. Twintig, en er zijn al een heleboel op twintig jaar het internationaal... Dus van het buitenland, die al ja. helemaal top Ja, maar zijn, wij zijn ja. wel een land van laadbloeiers. Ze gaan ja. in Nederland naar school. Ja, hij heeft een dus schoolsysteem te maken. Tot 16 jaar Ja, Dat is een hele goede vraag voor jou, Tom. Dat is ook een groot verschil met als je kijkt naar Oostbloklanden... waar kinderen al veel eerder van school af zijn... en uh, zich volledig vanaf een 12e jaar soms al... Uh, een soort van fulltime storten op hun sport. Nou ja, daar komen er uiteraard een aantal van door, maar er komen er nog veel meer uiteraard niet vandoor. Maar uh, de, ja, wij hebben een ander systeem en ik denk dat het systeem wat wij hanteren in Nederland ook je school afmaken uh, op een gezonde manier en ook aan topsport kunnen doen. Dat, ik denk dat dat absoluut samen kan gaan. Als je het maar beide heel gedisciplineerd doet, dan, dan is dat zeker mogelijk. En is wel een van de redenen waarom het logischer is dat je op je twintigste doorkomt in plaats van op je zeventigste. Ja, aan de andere kant hebben wij ook ritsen van jeugdkampioenen gehad waar we nooit van gelomen van ja. Stefan. Ja, dat is Rits tot en met Reinhardt. Ja, ja, noem ze maar op. Ik kan het lijstje doorgaan. Ik heb het onlangs nog bekeken: het uh, lijstje van juist wel van nationaal jeugdkampioenen de laatste veertig jaar. He, tot en met 12 en 14, ik ga heel ver terug, maar tot en met 12 en 14 jaar, de laatste 40 jaar, daar zijn er vijf, bij de eerste 250 gekomen bij de dames, vijf, die tot en met 12 en 14 Nederlands jeugdkampioen waren. Dus ja. zo weinig zegt het om Nederlands jeugdkampioen te zijn bij die leeftijd. Ja, maar waar zegt dat wat over, over uh, de verhoudingen ja. internationaal de of over de, de verhoudingen in Nederland? Het moeilijk van meisje naar vrouw, van jeugdtennis naar proftennis. Misschien zijn we wel gewoon niet goed genoeg. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat ten de, de, de eerste is het, het grote werk begint pas vaak op leeft, latere leeftijd. Want er komt zoveel bij kijken en er kan onderweg ook zoveel misgaan. En we staren ons vaak blind op nou ja, de jeugdige spelers, dus tot 12, tot 14, die al heel goed zijn. Terwijl, ja, daaronder zit ook heel veel die mentaal misschien wel sterker zijn, uiteindelijk. Um, Robin Haasen dan, Mark Brasser. Um, ik las een um, grote kop van de week in landelijk uh, blad die zei. ja tafellaken en servetten is dus allebei net niet... Wat, ja. wat vind jij daarvan? Ja, dat wordt nu... Nou ja, kijk, Robin heeft het uh, niet over zichzelf afgeroepen. Maar Robin heeft zich natuurlijk aan het begin van dit seizoen heeft hij zich een, een doel gesteld. Hij wil graag naar de top 30 van de wereld. Nou ja, als je daar naartoe wil, dan zul je uh, bepaalde wedstrijden tegen bepaalde spelers een keer moeten winnen. Daar zul je een keer doorheen moeten. Nou ja, zo'n Yushni uh, Hij heeft tegen, tegen Roddick gespeeld uh, eerder dit jaar en uh, uh, uh, niet gewonnen. Toen zei hij wel van ja, ik heb het spel om van Roddick te winnen. Nou, dat deed hij niet. Hij heeft zo... In de afgelopen tijd wel wat uh, resultaten waarvan je denkt van ja, en, en dat is een beetje de, de, de, de, de discussie of in ieder geval de kritiek die er is. Uh, Robin wint inderdaad van jongens die zo'n beetje gelijk staan met hem of, of lager. En tegen de jongens die hoger staan, daar, daar wint hij niet van. En als hij natuurlijk dat stapje wil maken naar, naar de top 30 van de wereld, dan zal hij... Zal hij inderdaad dat soort wedstrijden moeten gaan winnen? Hij ging uh, tegen Michael Juschny, was hij uh, Juschny speelde goed, daar niet van. En na afgelopen hoor ik Haase dan inderdaad zeggen... ...ja, uh, Michael Juschny speelt... ...en uh, dat roepen wij als commentatoren ook heel vaak... ...van ja, Michael Juschny speelt op de belangrijke momenten... ...speelt hij zijn beste tennis. En dan vraag ik me eigenlijk meteen af... ...ja, Robin Haase, jij speelt op de belangrijke momenten... ...dus waarschijnlijk niet je beste tennis. En dan vraag ik mij af van, ja, hoe komt dat? Nou, zeg het maar, Jerk. Ja, dat, is, dat is niet zo. Heel. Mag ik zo even antwoord op te geven. Ik geloof wel in Haas. Het, het is ook een proces. Ik geloof echt wel dat die jongen daar uiteindelijk in die top 30 wel gaat komen. Dat geloof ik echt wel in. Technisch gezien heeft hij het in zich. Nou, hij heeft ach, absoluut wel de, de, de mogelijkheden ervoor. En ik las ook van de week in de krant dat hij nu ook zelf een fysiotherapeut mee heeft genomen. Dus ook aan dat aspect, wat een ongeluk aspect, een belangrijk aspect is, het, het fysieke aspect, zeker voor zo'n lichaam, als hij heeft, een lange jongen. Ik kan me voorstellen dat je dan wat blessuregevoeliger bent. En ja, dat zijn wel dingen. Dat is investeren. Je eigen fysiotherapeut meenemen. Zorgen dat je, dat je lichamelijk iedere keer weer goed aan de start verschijnt. Ja, er zijn wel stapjes die hij dus ook professioneel in zijn ontwikkeling maakt. En ja. ik denk dat het moment echt wel gaat komen. Weet je? Alleen, het is niet zo van draai even de knop om en het gebeurt allemaal. Als je dat ja. vergelijkt met Schenk Schalk, Die heeft in het begin van zijn carrière ook moeite gehad om ja. steeds die derde ronde voorbij te komen. Heel lang. Ook een, op een top prof, net als Mazen. Ja. Maar ja. uiteindelijk maakte hij die, die stap ja. en de, ja, dan stond hij bijna in de top 10. Ja, en en is en, en, dus een mooi voorbeeld inderdaad. Schenk kreeg ook zo vaak over zich heen van ja weer die tweede week niet gehaald. Van de grensleven weer. Uh, 24 week. keer op rij niet. Dus nou zo, ja. Ja. en vervolgens uh, half jaar juice open gespeeld, qua finale weer gespeeld. weet je, dat is natuurlijk wat je zegt een topper nummer 11 van de wereld geweest, ja en dan, uh, dan kan je wel heel lang blijven zeggen van ja, weet je net niet, net niet, maar ja, er komt een moment, daar geloof ik wel in dat het net wel gaat gebeuren. Ja. Dat en als ook wel in dat, zich, dan krijg je zoveel zelfvertrouwen door. Van zie je dat ik het kan en dan. Nou, kan ook, dat zijn dat maar het maar zo'n proces, weet je, het is nogmaals, het is niet zo dat je even de knop omdraait en het lukt allemaal even. Het heeft het heeft bij heel veel spelers ook gewoon tijd nodig en de meeste mensen aan de ja. kant. Die hebben nooit tijd. Die moet allemaal snel, snel, snel. Maar als je sporten zelf bent, moet je ook durven investeren. Tijd nemen, ook op lange termijn kijken. Weet je, als je maar met de goede dingen de bezig bent. De ervaring is natuurlijk ook belangrijk. Je ziet ook in de sport als honkbal, wielrennen. Hoe ouder ze worden, hoe beter ze gaan ja, spelen. Ja, hij is al 26 jaar en ik zit me eigenlijk af te vragen. Ik luister naar die discussie. Heeft hij wel talent om uh, ja, heel azeker. hoog te komen? Nou, Timo de Wakker had meer talent, maar... Ja, mentaliteit nou, Maar, maar dan, is ook dan, een, dan moeten we, dan moeten we eerst gaan. Uh, weet jij net zo goed als ik ton. We moeten eerst gaan definiëren wat talent is. En is uh, en, en, en wat, wat belangrijk aan talent is. Ik denk, talent moet je sowieso hebben, maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk om andere dingen. Om de fysieke aspecten, om de mentale aspecten, om het iedere keer maar weer doorgaan. Iedere keer maar weer je spullen pakken. En ja, na een goed. eerste ronde verloren rap, weer die maar trainingsbaan op gaan. Coach. Ja, maar wacht even, ja. als je zo praat. Heeft hij de mogelijkheid om bij de beste tien te komen? Dat zeg je eigenlijk. Nou, dat geloof dan, ik dan, dan, dan ga je in een sport als tennis. Weet je, beste tien, dat is echt heel hoog. En ik geloof wel. Ik zei net, het beste dertig gaf hij zelf aan. Ik heb net gezegd, daar geloof ik wel in. Ja. Ah, Tjerk, jij zei net, ik bedoel, en, en Robin heeft inderdaad, een, een, neemt nu een fysio mee. Uh, je liet net ook het woord mentaal vallen. Hè? Op, op de belangrijke momenten, je beste tennis laten zien, kan iets fysieks natuurlijk zijn. Maar dat zou ook iets mentaals kunnen zijn. Mm. Nou, daar neemt hij uh, afstand van. Hè? Of afstand van. Hij zegt, nee, ik hoef geen mental coach. Uh, die man gaat me zeggen dat ik naar mijn snaren moet gaan kijken of zo. Op bepaalde momenten, daar geloof ik allemaal niet in. Um, is, de, is dat mentale dan iets wat je in de loop der jaren uh, meekrijgt? Of, of, of is, dat, is dat wel te, te trainen bij hem? Kort... Het is, is ook ervaring in de loop der jaar wat jij zegt. Maar uiteraard zijn dingen ook de training, vind dat je overal open voor moet staan. Nee, zowel voor technisch, tactische, fysieke als mentale aspecten. Dus alles, alles is trainbaar. En ik, ik zou niet zeggen van nou, dat onderdeel train ik niet. Maar ja, dat, uh, dat moet iedereen zelf beslissen. En ik, uh, ik ben van mening dat, dat ook mentaal trainen bij, bij topsport hoort. Ja, probeer dat anders een keer en uh, je hebt niks te verliezen, denk ik dan. Uh... Zeker in Ja, maar situatie. het is niet zo dat, hij, dat, dat je dat nodig hebt omdat je een mentaal probleem hebt. Ik vind dat je het sowieso moet trainen. Ja. Dat je dus, dus ook, ook preventief Voor het geval dat je dat ooit nodig hebt. Nou ja, Dan bijvoorbeeld. Ook. Goed, uh, is er al duidelijkheid over Rus wanneer ze moet spelen uh, inmiddels? Uh, nee, dat, dat kan nog even gaan, uh, gaan duren. Ik zit uh, heel aandachtig naar jullie te luisteren. Ik kijk nog wel naar de partij van, uh, van Gasquet. En, uh, maar uh, nee, hoe laat Rus ze gaat spelen, daar is nog geen duidelijkheid over. Nee, okay. Ook niet of ze naar een andere baan moet of zo trouwens. Goed, dankjewel. Voor nu, we gaan uh, richting uh, Italië, over Italië praten. En ook over de andere landen die actief zijn... Uh, in de aanloop naar dat EK. Um, Emiel Schelvis aan de lijn. Dag Emiel. Goedemiddag, heren. Ja, je valt uh, in een discussie die je wellicht hebt meegekregen. Uh, eerder al over Oranje en nu gaan we het hebben over Italië. Een heel andere insteek. Um, we hadden het vorige week al met Iwan van Duren over matchfixing. Hij heeft een boek daarover geschreven. Binnenkort wordt dat uh, gepresenteerd. Vandaag even met betrekking tot Italië in de praktijk. De Lazio-aanvoerder, Mauri, uh, de huizen van de Juventus-coach Conte, de zenuwspeler Crescito. Uh, en Buffon wordt er nu zelfs bij betrokken. Waar zijn we in beland, Emiel? Ja, het uh, volgende schandaal uh, dat het Italiaanse voetbal uh, tastet. En uh, je zou aan de ene kant kunnen zeggen, uh, het is weer Italië. Aan de andere kant uh, mag, je, mag je de Italiaanse justitie en alle onderzoeksmensen die daar keer op keer weer in slagen ook een pluim geven. Misschien is dat een beetje een soort van uh, parallel. Misschien ook wel paradox. Met de Italiaanse samenleving. Waar natuurlijk uh, ook al een jarenlange strijd tegen de maffia wordt, uh, wordt gevoerd. En waarbij, nou uh, uh, ja, zelfs uh, daar gaat het nog iets een stapje verder. Maar waar ook mensen als ze. Uh, recentelijk weer geëerd. Dat zal twintig jaar dood zijn bij een bommanslag om het leven gekomen. Borsellino en uh, Falcone. Twee rechters van uh, die op Sicilië werkzaam waren. Maar dat geeft ook iets aan van de verbetenheid aan de kant van justitie. Waarmee je op dit soort. Uh, yeah, Misstanden wordt gejaagd. Ja, het is bijna topsport. Zo niet, zo niet meer. Uh, ik las vanmorgen een uh, mooi artikel in uh, de Volkskrant. <laughs> tot mijn verbazing las ik daar dat het in 2006 eigenlijk allemaal een beetje begonnen is. Uh, na Totonero. Spreek tot, tot, ja. to, Spreekt dat goed uit? In ja, 2006 waren een, een keeper. zijn medespelers drogieren via drinkwater. Nou, Toen ik ja, dat, dat las, dacht ik, we krijgen we <laughs> Het is toch te bizar voor woorden als je dit leest? Ja, nou ja, goed, uh, godswege en zeker in die uh, in Italië zijn ondergrondelijk. Dus er worden wel wat methodes gehanteerd. En wat mij iedere keer weer verbijsterd is, is dat er spelers betrokken bij zijn die toch aardig verdienen... ...en die er voor betrekkelijk in, in, de, in de marge van het salaris wat ze opstrijken... ...in de marge daarvan eigenlijk betrekkelijk lage uh, bedragen toucheren... ...en daar toch dan zich blijkbaar mee inlaten. Of, en dat is natuurlijk, dan kom ik toch weer op het eerste punt terug. Of ze worden min of meer gedwongen daaraan mee te doen. Dat is natuurlijk waar de justitie zich met name in Italië in vastbijt. Of de linker zijn, ik bedoel uh, de foto van Crisito. De man die uit de selectie is verwijderd. Die, uh, die Crisito houdt zich de hele tijd staande met het verhaal dat hij er niets mee te maken heeft. En dat hij slechts met uh, supporters die ontevreden waren bij, uh, na de derby Genoa-Sandoria op de foto staat om daar over te praten. Maar ja, er staat ook een, uh, een zaakwaarnemer, schuine streep, man bij die uh, iets met de mafia van doen heeft en ook een aantal capi, uh, leiders van de hooligans van Genoa. En vergis je niet, die hooligans in Italië zijn een stuk machtiger dan die uh, elders in de wereld lijkt het wel. In ieder geval zeker uh, als je het vergelijkt met uh, de situatie in ons land. Ja, dan... Uh, dan... Zal die toch niet voor niets uit die selectie zijn gezet? Want ze zijn ook niet helemaal achterlijk, natuurlijk. Ja. In hetzelfde artikel wordt jou geciteerd, waarin jij uitlegt dat het ook mede te maken heeft met de cultuur in Italië. Uh, jij zegt ja, macht, dan ben je iemand als je in Italië. En het maakt niet uit wat voor macht. Als je macht hebt, ben je iemand. Uh, dat moet je even uitleggen. Maatschappijen daar. En zeker als je in de sporten vooraanstand iemand bent, dan heb je status. Uh, meestal hoort daar ook wel een, een, een portie uh, bezit bij uh, geld. Maar vooral het feit op zich dat je in een sportorganisatie het voor het zeggen hebt levert je status op. En dat betekent dat je in het zaken doen uh, eigenlijk privileges geniet. Dus uh, een status die ook in, in iedere vorm van de dagelijkse omgang wordt bevestigd. Dus uh, ik gaf het voorbeeld van Luciano Moggi, die natuurlijk de grote spil was in het schandaal van 2006. Die man wordt nog steeds om handtekeningen gevraagd als hij op straat loopt. Nou ja, dat zegt eigenlijk voldoende. Wij zouden zo'n man verketteren en, en hem uh, ergens in een hoek neerzetten. Ik heb het voorbeeld van Henson de Vries genoemd, die voor zijn club uh, ooit zei dat hij uh, een zwart geldcircuit... Uh, in het leven riep en, en, en daarvan hoopte dat Groningen zou kunnen profiteren. Ja, die man die is een eenzame dood gestorven, als ik, als ik het even heel uh, plat mag zeggen. Maar Moji wordt nog steeds als een held verteerd door een aantal mensen. Dus ja, dat, dat is het verschil in cultuur. Ja, Congreve, uh, NRC, is het uh, voetbal in Italië ten dode opgeschreven? Nou, niet ten dood opgeschreven, maar wat ook wel curieus is... zij waren dus in de race voor het EK 2012, in 2006 en 2007 is toegewezen. Maar door het schandaal toen waren ze eigenlijk kansloos... en is het EK naar Oekraïne en Polen gegaan. Want het was eigenlijk veel logischer dat het uh, EK in Italië zou worden gespeeld. Ja, dus het heeft veel grotere gevolgen dan wij misschien op het eerste gezicht uh, denken. Ja, maar ja. ik sprak ook deze week met Sneijder. Die zegt ook, ja, het komt nu wel erg dichtbij. Het was uh, in het verleden altijd in de derde divisie of uh, Serie C. Hij zegt, nu is het gewoon een spelers van La Roma te doen invallen bij het uh, nationale team van Italië. Hij zegt, ja, dit wordt wel een beetje eng. Want het ja, het zijn gewoon collega's uh, van andere clubs die jij goed kent die daarmee daar nou, bezig zijn. In 2006 was het, ging het ook om Juventus en dat is nog steeds de grootste club in Italië. Dus in dat opzicht uh, zou Sneijder misschien ook nog een klein persoonlijk motief uh, <laughs> ten uh, faveur willen brengen. Want misschien wil hij wel gewoon weg uiteindelijk. Dus hm. dat moet je altijd met een, een kleine dubbele bodem zien. Nou, nou ja, het, het, is... kan, het kan natuurlijk zijn dat spelers op een gegeven moment zeggen, ja, het is dan zo'n bende, ik ga er niet voetballen. Nou ja, het is wat Prandelli van de week zei. Er zitten, uh, weet je wel, het zijn 40, 50 man die er nu betrokken bij zijn uit lage divisies en verschillende clubs. Um, uh, dat zijn een stel idioten die het voetbal teisteren. Uh, en nadat hij dus een, een vraag of vijf, zes alleen maar daarover gehad had en zich probeerde voor te bereiden op een Europees kampioenschap. En stelde hij de, de vraag van, oké, okay, als jullie met z'n allen vinden dat we nu te diep erin zitten en deze vragen gaan eigenlijk alleen maar over die zaken. Dan kunnen we misschien beter besluiten dat we uh, gewoon niet moeten gaan. Vind ik ook goed als we vinden dat het met z'n allen te diep is gegaan. Of dat we zeggen van het zijn veertig of vijftig in een netwerk verzuilde, misschien wel Europees verzelde organisatie. Van, hè, bedoel, ik lees het inderdaad het boek van Iwan. Uh, het gaat veel verder. Het gaat heel Europa in. Het is echt een soort uh, gezwel wat uh, niet alleen de voetbalwereld, maar misschien wel de hele internationale sport. Want er wordt overal op gewet bedreigd. En ja, daar zou je dan misschien uh, wat verder moeten kijken. Alleen ja, in Italië komen dat soort dingen. En nogmaals, dan prijs ik ook de onderzoeksrechten, dus de ja. verbeterheid erin, komen dat soort dingen dus wel gewoon aan het licht. Je kan ook zeggen, sommige van die spelers zijn niet erg wijs geweest, want ze hebben weer gebruik gemaakt van dubbele simkaarten. Daarmee is het hele schandaal in 2006 aan het licht gekomen. Dus je kunt ook zeggen ze zijn uh, niet erg slim daarin geweest. Ja. Maar nogmaals, uh, er, er zit een heel vertakkingsverhaal aan vast, waar wij volgens mij nu de, de gevolgen nog niet over, van kunnen overzien. Wat niet wegneemt, dat er in Italië gewoon ook een aantal buitengewoon begaafde mensen zi uh, zitten, met name in de sport. En ik noem net Prandelli, die hoort daar absoluut bij. Lippi was ook zo'n man. Ja, ik bedoel, ik weiger dat soort mensen over één kant te scheren... met mafiozi uh, of met mensen die het voetbal schade toebrengen. Ja, dat, Tom zijn, dat zijn monumenten. Tom? Ja, maar een monument, uh, Emiel, is Buffon ook. En hoe zit het dan precies als hij 14 checks naar een sigarenzaak in Parma stuurt... en in een totaal van anderhalf miljoen euro... Dure sigaren, uh, Ja. Tom? Nou ja, dat is natuurlijk een interessant gegeven. Die meneer, die eigenaar van die tabakkeria, is uh, een vriend van hem. Hij komt natuurlijk uit de regio Parma. Hij is begonnen natuurlijk ook, daar is hij groot geworden. Later naar Juventus getransfereerd. Gianluigi, ik heb hem van de week op de Italiaanse televisie gezien. Ik heb zijn uitspraken in de kranten gelezen in verschillende media. Um, het kan er bij mij niet in dat deze intelligente jongen... want dat is hij zeker, die al heel veel verdiend heeft, heel veel heeft bewezen... na het schandaal in 2006 zich met zoiets zou inlaten. Ik geef toe... Er zit iets verdachts aan, want waarom maak je dat geld... in de verschillende uh, porties over naar een, uh, naar een bevriende man... Uh, die dan ook uh, dat geld zou storten in trustfondsen... dan wel in eigendommen, onroerend het goed, in de, buurt van, in de buurt van Parma. Maar het is niet onmogelijk. Dus een uh, en, uh, is erg kwaad geworden... Dat dit soort informatie plotseling gelekt is. Maar aan de andere kant, dit soort informatie komt dus blijkbaar uit, de, uit dat hele vertakkingsgebied. Uh, want er zijn ergens één of twee of drie spelers die natuurlijk gewoon doorslaan. Mm. En dan, ja, dan komt het mechanisme op gang. Uh, wat in Italië, maar trouwens, dat hebben we in Nederland ook meegemaakt. Want wij werden bij Football International ook destijds getipt dat de field bij Ajax en bij Groningen ging invallen. Daar kregen we ook weer een telefoontje over. Ja, en de Italiaanse media wist ook dat soms ze half zes ochtends. Uh, ...op Corviciano zouden staan om uh, Cicito aan te houden en te gaan verhoren. Dus in dat opzicht uh, is, er, is, er, is er geen verschil. Maar Buffon, ja, ik, kan hem, uh, en ik, ik heb naar hem gekeken. Ik bedoel, ik uh, ben geen Moscovits. Hij uh, ging uh, ook niet aan een leugendetector. Ik kan het niet zien. Maar ik maak me nou toch echt heel sterk dat Bouffon bij zoiets betrokken zou zijn. Nou goed, we moeten het afwachten. Ze verloren wel met 3-0, kansloos tegen, uh, tegen Rusland. Nee, dat was niet kansloos. Uh, <coughs> ze hebben, uh, ik hoor net dat ze heel goed hebben gespeeld, maar toch met 3-0 hebben verloren. Nee, maar goed als je die wedstrijd ziet en ik heb hem toevallig helemaal. Ik gezien. heb hem met een schuin ogen gezien en ik, ja, ik vond ze ik niet echt bijster goed ik voetballen. Ik heb met twee rechte ogen. Uh, dus misschien helpt dat een beetje. Uh, de eerste helft uh, was Italië absoluut beter. Uh, Pirlo was een genot om na te kijken. Echt een, een, ik hoop echt dat die man die voor hem vasthoudt, want dan gaan we met z'n allen van hem genieten. En over Italië hoef je geen zorgen te maken. Ze hebben zelfs één klein probleem. Misschien dat die Natale dat gaat oplossen. Want ze missen een echte topscorer. Maar voor de rest zitten alle componenten van een winnend elftal er gewoon weer in. En als Prandelli in de stijl van Lippie het voor elkaar boxt Om weer hè, in de geest van uh, Forza Italia. Van jongens uh, we hebben de Italiaanse drie kleur te verdedigen. Want we staan weer ter discussie voor de gehele wereld. Nou, als je dat, daartoe, is, uh, daartoe in staat is... Ja, dan moet je toch weer gewoon serieus met die, die aan de Triana rekening gaan houden. Ja, goed. Nou, de, de eerste poging om Italië van TK te halen is niet gelukt. Nu gaan ze waarschijnlijk op de tribune nadenken... hoe ze Balotelli moeten aanpakken. Want hij heeft van de week ook gezegd... als ik word uh, gediscrimineerd vanaf de tribune... loop ik zo het veld af. Ja. ja, dat is wel ja, dat een interessante een kwestie natuurlijk. Zijn. Dat is dan... dan, ja, dan is op die manier kan het ook opgelost worden. Wat zei ik toen? Dat is een zeer interessante kwestie, die Balotelli. Want ja, Polen staat ook wel bekend... dat er toch wel racisme is in stadia. Ja, hij zei het naar aanleiding van een BBC-documentaire ja. die hij had gezien. Al is het wel verschil dat daar <laughs> meestal in, met clubvoetbal aan de hand is. En met landenvoetbal is het altijd toch weer een andere sfeer, andere soort supporters. En minder van dit soort dingen. Maar ja, het zou wel een mooi statement zijn als Balletelli van het veld loopt zodra hij uh, racistisch bejegend ja. Ja, wordt. Ben ik benieuwd ja, hoe dan ja, door de, de, de UEFA wordt gereageerd. Ga gaat dan ook een statement maken, hoor. <coughs> Sorry, wat zei je, Emil? Frandelli gaat dan ook een statement maken. Die heeft dat gezegd dat als het echt op een manier gaat die. Uh... He, ik bedoel, er zal niet één imbeciel iets roepen of iets doen, uh, waardoor meteen de Italiaanse bank geagiteerd zou raken. Maar mocht het echt iets zijn wat de, he, wat de vormen aanneemt van een, uh, van een consequent uh, racistisch bejegenen, dan zal Prandelli... en dat is echt, een, ik vind dat een prachtige coach, ik weet niet of de heren Bokstra en Boten uh, deze man een klein beetje kennen, die, uh, die zijn nogal geïnteresseerd in hoe het breder gaat met coaches in de verschillende takken van sport. Maar Prandelli is echt een bijzonder mens. Die ook, ook een fantastische baan uh, meteen uh, binnen een week weer teruggaf. Omdat het bleek dat zijn vrouw ineens ziek was en zich vervolgens vooral anderhalf jaar lang met zijn vrouw heeft beziggehouden. Waarmee mm. die in Italië ja, ook een soort uh, gevoel heeft opgeroepen van voetbal uh, is belangrijk, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven. Maar uh, die Prandelli is echt daartoe in staat om dan inderdaad zijn ploeg van het veld mee te nemen. Ja. Goed, duidelijk. We moeten het hierbij laten. Uh, het, ja, Tjerk, die wil dan kort nog even nee, iets nee, over Nee, nee, nee. Ik, ik vind het interessant wat Emiel allemaal daar zo diep in zit en van weet. Dat vind ik altijd mooi. Italië-kenner. Ja, ik heb maar... verder weinig aan toe te voegen, Emiel. Nou, ik, ik, ik vind het ook schitterende verhalen. Maar iedereen wordt gearresteerd. Maar worden de grote jongens wel eens gepakt? Degene die daarachter zit, hè, Emiel? Nou ja, maar Tom, dan kom je weer terug aan het, hele, aan het begin van het verhaal. Het zit natuurlijk veel dieper in die maatschappij, vertakt. En uh, kijk, een mooi voorbeeld is de voorzitter van Palermo, dat is meneer Zamparini... die zich ook van de week uitliet ten opzichte van de, de uitspraak van de premier Monti. Die zei van misschien uh, moeten we de Serie A maar eens twee jaar uh, helemaal stilleggen... Uh, om te kijken of we zelf schoon schip kunnen maken. Nu was dat om te provoceren. Maar die meneer Zamparini die reageerde daar meteen op door te zeggen van... Uh, dus dan kunnen we beter het parlement ook sluiten. Want uh, daar is, daar is, dat is het dan net zo voorop. Uh, maar, dus dat geeft iets aan hoe die mensen qua emotie zitten. Maar die man, die Zamparini, uh, die, die zit er zo... Die, omdat hij al jaren vecht tegen de maffia. Hij is voorzitter van Palermo. Palermo is natuurlijk het... Uh, nou ja, Catania is het kloppend hart van La Cosa Nostra. Maar Palermo zit er dicht tegenaan. En die man die woont uit veiligheidsredenen woont hier in Noord-Italië. Dus hij is alleen bij de wedstrijden ingevlogen. En na de wedstrijd is hij speer weer weg omdat hij weet dat hij anders ja, met lieden te maken krijgt. Ja, die gewoon eh, het voetbal gebruiken voor hun eigen doeleinden. En ja, dat, nogmaals, dat zit veel wijder vertakt dan wat wij in Nederland kunnen, kunnen begrijpen af en toe. Ik, ik, heb, ik spreek af en toe met wat Italiaanse collega's en ook wat mensen eh, vanuit een familieachtergrond die eh, daar wat dieper in zitten. En dan zie je dat die, die hele samenleving zo totaal anders is opgebouwd als de onze. Aan de ene kant levert dat ook hele prachtige dingen op. Uh, denk aan stijl, denk aan mode, denk aan fantastisch voetbal... wat we met name in de jaren 80 en 90 met de grootste sterren ter wereld hebben gezien. Maar dit is de shadow side, dit is de dark side. Oh. En, uh, maar die hoort ook bij het leven en zeker bij het Italiaanse leven. Oké, okay. goed. Emil, hier laten we het bij. Dankjewel. Graag gedaan. En tot gauw weer. We gaan uh, nog twee onderwerpen, denk ik, uh, heel snel behandelen. Misschien wel drie. Uh, geen volleybal, geen waterpolo en dus ook geen handballende dames... Uh, wat Nederland betreft op de Olympische Spelen. Kroatië en Spanje versperden de weg voor het team van de bondscoach Henk Groener. Een grote teleurstelling voor speelster Willemijn Karsten. Ja, we waren zo dichtbij en...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 Ja, Willemijn Karstens die zal het uh, nog wel eens terug horen in haar uh, sportieve leven. Uh, die reactie op het feit dat ze niet naar de Spelen kan op dat ene doelpuntje na. Akkoordje, Ton? Ja, dat heb ik al in mijn inleiding gezegd. Daar geloof ik niks van. Maar ik denk wel dat uh, Spanje, laten we zeggen, minder gemotiveerd heeft gespeeld. Voor hun stond er niks meer op het spel. Dus je hoeft ook niet fanatiek te zijn als uh, de tegenstander, uh, laten we zeggen, voorkomt. De theorie ook van Richard van der Maden, die daarbij was, uh, was onder meer dat uh, Spanje eigenlijk veel liever tegen Kroatië speelt dan tegen Nederland. Ik denk, ik denk dat er niet over gepraat is. Ik heb het ook in mijn eigen carrière heel weinig meegemaakt. Eigenlijk nooit. Dus... Uh, ja, ik... ja, laatst nog bij uh, Heerenveen Feyenoord gezien, volgens mij. Ja. ja. Maar zijn er ja. wel afspraken dan gemaakt? Dat weet je niet, maar okay. het, het eindigt wel zo als je denkt dat het eindigt. Ja. Het is wel eens vaker bij Denemarken Zweden op een EK, heb ik het wel eens gezien. knip knipoogje, knipoogje van Sibon ja. uh, tijdens het inlopen. Ja, maar Spanje speelt in principe gewoon om te winnen. He, die hebben trots, het was in Spanje, Gara en uh, die speelt erop te winnen. Alleen... Ja. Wat mij verbaasde, was de. Ze waren zo blij, in Nederland, dat ze ja. van Kroatië hadden gewonnen. Het leek al bijna of ze al op te spelen waren. En ja, daarna ook. verloren ze van Spanje. Ja, in mijn ogen hebben ze het daar zelf laten liggen. Maar om het even positief uh, uh, te benaderen: uh, die handbalacademie, meiden met een missie. Die hebben toch, als je een jaar geleden had gezegd: van nou ja, die gaan voor een plek bij de spelers en ze gaan het op één doelpunt missen, dan uh, was je voor, voor gek verklaard. Het uh, is ook knap. In het verleden hebben ze wel uh, die uh, uitspraak met Messi inderdaad uh, gehad. En uh, redden ze het eigenlijk helemaal niet. Nu waren ze inderdaad heel dichtbij. Maar goed, bijna, uh, ja, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Nou, maar als ik daar wat van... Die hebben we ook met volleybal en waterpolo. Ook twee damesporten, zal ik maar zeggen. En wat daar zei je net al, heel erg knap op een academie. Twee, drie jaar, ze kunnen zich ook afsluiten. Mannen kunnen dat ook nauwelijks. En ik zou willen voorstellen, er zit toch zoveel talent in... en zoveel perspectief, dat de NOC en NSF gewoon door moet gaan... tot 2016 met die meiden. Ja. Uh, overigens uh, hebben we er misschien weer een team bij op te spelen. <laughs> dat is wat de rode draad van de middag. Uh, de Nederlandse atleet is uh, Janice, mag ik uh, dat zo zeggen. Babel, uh, Kaden Vazel en uh, Eva Lubbers en uh, Jam Jamal Samuel. Ik hoop, sorry als ik het verkeerd zeg. Ik, ik lees het voor het eerst. Die hebben bij internationale wedstrijden in Genève... het Nederlands record op de 4 keer 100 meter verbeterd. Atletiek hebben we het over. De vier kwamen in de Zwitserse stad tot een tijd van 42,89 seconden. Dat betekent een verbetering van uh, ruim een halve seconde ten opzichte van de oude tijd. En de spelers die lonken nu voor, uh, voor dat viertal. Ze staan met uh, deze prestatie zesde op de seizoensranglijst. Dit seizoen waren slechts twee landen uh, sneller. Verenigde Staten en Oekraïne. Nederland moet bij de beste zestien zitten om zich te plaatsen voor Londen. Dus dat ziet er goed uit. Toch? Dat is goed nieuws, toch? mooi. sport mooi. ook. Uh, ja? Ja, vier keer 100 meter hardlopen is natuurlijk... Ja. Een van de mooiste nummers die er zijn, vind ik. Enorm explosief. Ik kan me niet herinneren hoe lang het geleden is... dat wij met vier keer honderd bij de dames erbij waren op te spelen. Eerlijk gezegd. Dames, mannen wel, natuurlijk. Maar... 1968 krijg ik nu in mijn oor uh, gefluisterd. Dat wil je net zeggen. Voor mijn tijd. Dat wou je net zeggen, Sierre, <laughs> ja, dat dacht ik al. Even nog over het sport gesproken. Ik herinner me dat de hippische sport... ook net de springruiters, het ook net hebben gehaald, volgens mij. Dus uh, er komen meer teams. We met gaan alleen spelen. maar teams te <laughs> Goed, nog, ja, nog, even, nog even, heren, chef, ja. uh, heren, centraal graag. Uh, John van der Bron, die toch de overstap maakt naar Anderlecht... tijdens een oefentoernooi vorige week in Suriname... Verdween, uh, verscheen nog op de site van Vitesse dat hij zou blijven. Uh, met allerlei uitspraken erin die, die hij helemaal niet had gezegd, zo zei hij achteraf. Nu gaat hij toch weg. Ik had een soort déjà vu gevoel. Had jij dat ook, Koen? Het is een curieus verhaal. Eén uh, één van beide partijen ligt... Uh, John van der Brom zegt dat hij niet mocht blijven en dat uh, Jordania een andere trainer wilde. En bij Vitesse zeggen ze nee, we wilden juist heel graag dat hij bleef. Ja, uiteindelijk gaat hij, uh, gaat hij weg naar Anderlecht. Kan ik op zich wel begrijpen. Anderlecht is natuurlijk wel een echt instituut is een stap hoger voor hem dan uh, Vitesse. Maar waarom ja. hoeft hij dat alleen maar te zeggen. Ja, ik, ja misschien dat die andere partij ligt, dat kan ook. Nee, maar als de andere partij ligt, die Ted van Leeuwen... want ik vertrouw hem toch al niet, maar goed, dat is Ted van Leeuwen. oud en, Maar als die, als die ligt, waarom weer spreekt Van de Brom dat dan niet? Die kan op het moment dat hij gelogen heeft, want het is wel gecommuniceerd... bijvoorbeeld op de site van Vitesse, waarom weer spreekt hij dat dan niet? Dat van de Brom weer spreekt dat dus? Ja. Die zegt dat dus ook? Ja, nu. nu, ziet, ja, nu, nu die veranderleg zit natuurlijk. Ze ja. dus ja. hebben wel een afkoopsom betaald, dat is dan wel weer raar als die weg zou moeten. Overigens uh, is het ook het verhaal dat uh, Jordania vindt dat de, de coach niet de juiste trainers opstelt. want Of de juiste spelers opstelt. Want dat zijn spelers die geld moeten opbrengen en die worden niet opgesteld. Ja. Dat is natuurlijk de achterliggende ja, gedachte. Ja, sowieso, Vitesse is een ja. beetje raar. Het is een soort handelshuis. Dat past ook eigenlijk niet in het Nederlandse voetbal. Ze hebben elk jaar een nieuwe trainer. Elk jaar vijf, zes nieuwe spelers. En ja. Ooit heeft dus die vorige voorzitter geroepen dat ze in 2013 de ja. kampioen zouden worden. Dat hangt als een molensteen om hun nek natuurlijk. Het ja. gaat zich ook niet lukken. Ja, Ron Jans die uh, tekent bij Standaard Luik. Was Ron Jans niet leraar Duits? ooit? Ja. Frans, dat was niet zijn beste vak had ik indruk als je naar de persconferentie Nou, ik vind het wel keek. mooi, want ik zag hem in de persconferentie. Hij deed wel Hij goed. probeerde het een paar Ja. Maar hij vervolgens zegt hij wel, ik ga de komende twee maanden hard aan mijn Frans studeren ja. om het inderdaad wel te spreken. Dat had dus een dus erg hoge papa in hem. piep uh, gehalte. maar ja, het ja, hij... over hem dat hij dat wel uh, respecteert. Weet je? Dat is natuurlijk toch een, een Franstalige ja, club. Ja, nou. Dat is absoluut noodzakelijk in België. Ja, ik heb Oostender gecoacht, daar wordt gelukkig gewoon Nederlands gepraat. Maar als je in Wallonië geen Frans praat, kan je het meteen schudden. Ja. Kan je meteen nou, ja, dat beseft hij dus goed en hij ja. gaat aan zijn Frans werken. Ja. Ja, wat heeft België toch met Nederlandse trainers gekomen? Zes Nederlandse trainers hè, zitten er komend seizoen. Dat is toch wel opvallend. Vroeger had je, had je dat ook wel. Maar nu is het, lijkt het weer een nieuwe hoos op gang te komen. Aan de andere kant, het Belgisch voetbal... het nationale team heeft ook een hele leuke aardige ploeg. Hè. Als je daarnaar kijkt met spelers als Compagnie, Mertens, Lukaku... Die, ja, die komen er echt aan, het Belgisch voetbal. Ja, ze moeten zich wel verdiepen in het systeem, overigens. Dat ze wel weten dat ze een heel jaar voetballen... om uiteindelijk in playoffs terecht te komen... en daar dan de kampioen moeten worden. Ja, dat is bizar. Dat is, dat is ook typisch Belgisch. Niemand buiten België snapt iets van die competitie daar. Ja, raar. Goed, uh, we gaan het bijna afronden. Ik wil even weten van Tjerk wat hij gaat doen dit weekend... Uh, dit weekend ga ik wellicht misschien nog morgen even wat tenniswedstrijdjes kijken. En anders kan het maar zo of... ook zijn. Nee, buiten ons kan het maar zo ook zijn dat ik morgen eens een dag uh, aan mijn gezin ga besteden. Kijk eens aan, zeg. Dat horen ze nu thuis ook. Je dochter is mee, dus die gaat ja. er nu thuis, uh, thuis zeggen: Papa is thuis morgen. Ton. Nou, ik overweeg om naar Vlaardingen te gaan. Er is de Ladies Open Golf ja. met crystal ja. Bouillon. Interessant. En uh, ja, ik vind het heel leuk om te kijken, ja. denk ik. Mooie setting, mooi toernooi ook. Ja. Uh, goed, Koen. Ik ga zo meteen naar uh, Nederland, Noord-Ierland... en morgenochtend om half elf uh, vertrekt het vliegtuig naar Polen... waar ik uh, voor het EK een maand uh, heen ga. Wat zit er voor boeken in je koffer? Uh, ik had Moneyball uh, meegenomen. Een interessant boek over uh, ja, topsport in Amerika. Goed, we gaan de verhalen lezen van jou in, uh, in NRC. Iedere dag min of meer een verhaal, uh, neem ik aan ongeveer. Ja, zeker. Ja. Dank jullie wel. Nogmaals voor jullie komst. Goede reis naar huis. Uh, veel plezier tijdens het uh, EK. Het is het laatste sportforum. Dan gaan we de sportzomer in. Wie, wie weet natuurlijk in de sportzomer nog, uh, nog een sportforum. Maar dat hoort u TZT wel. Eerst even naar Mark Brasser in Parijs. Ja, er kan een uh, streepje door de naam van, uh, van Tommy Haas zijn uh, sprookje. Nou, ik weet niet of het een sprookje was, maar goed. Met zijn 34 jaar door de kwalificatie in het hoofdtoernooi. Nou ja, hij strand in de derde ronde tegen Richard Gasquet. Hij won de eerste set wel, Tommy Haas 7-6. Maar in de drie sets die daarna kwamen haalde hij maar drie games. 6-3, 6-0 en 6-0 in het voordeel van Richard Gasquet. En dat is nu de volgende tegenstander van Andy Murray. Maria Sharapova is klaar tegen de Chinese Peng, 6-2 en 6-1. Dan snel nog even kijken op de baan waar Aranska Rus gaat spelen. Daar speelt de Spanjaard Granoijers tegen Paul-Henri Mathieu... Daar heeft Granoijers inmiddels de eerste set gewonnen. Dus nou ja, daar schiet het ook een beetje op. En op het centerkoord is er Rafael Nadal begonnen aan zijn partij... tegen de Argentijn Eduardo Schwank. Uh, Nadal al een break voor, meteen uh, 2-0. En hij serveert zelf om er uh, 3-0 van te maken. Goed, uh, ik geef een boter en dan spreken wij elkaar weer om 7 uur. Dan natuurlijk de wedstrijd van het nederlands tegen Noord-Ierland. En nog veel meer tot 11 uur vanavond. Dus wat mij betreft tot over een klein uurtje. Goedenavond.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 Dit keer vanaf de perstribune in het Olympisch Stadion. De gast is voetbaltrainer Foppe de Haan. Over hoe je als nationaal team het hoofd koel houdt. Mijn vrouw zegt altijd, een van de mooiste dingen aan jou vind ik dat je altijd zelf bent gebleven. Ook de gast, ster-directrice Ariane Buurman. Over reclames tijdens de sportsover. Ben Verder gaat de vliegende kiep langs bij Ada Kok. En in een speciale kassie kijken... Ga ik op zoek naar de klappers van het afgelopen tv-seizoen. Morgenmiddag om kwart over twaalf de seizoensfinale van de perstribune.